9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Uit angst voor een tsunami zijn in Chili vanochtend een miljoen mensen geëvacueerd. Het land werd vannacht opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 8,4. Daarna volgden vier naschokken en vielen zeker vijf doden. De beving voor de kust van Chili was zo zwaar dat deze tot in Buenos Aires in Argentinië werd gevoeld. Na de beving volgde een tsunami waarschuwing. Die geldt voor de hele kust van Chili, maar ook voor Californië en zelfs Hawaii en Nieuw-Zeeland aan de andere kant van de oceaan. Op de tweede dag van de algemene beschouwing in de Tweede Kamer komt vanochtend eerst premier Rutte aan het woord. Hij gaat reageren op wat er gisteren naar voren kwam. Toen stond het debat voor een groot deel in het teken van de vluchtelingen. Veel oppositiepartijen vinden dat de regeringspartijen... de afspraken daarover verschillend uitleggen. Een ander vaak terugkerend onderwerp was de begroting voor veiligheid en justitie. De oppositie vindt dat er te weinig geld is voor veiligheid. In Nieuwegein is een winkelcentrum helemaal afgezet na een ramkraak. Een auto reed vannacht dwars door de glazen winkelpui van een Albert Heijn. Mogelijk wilden de daders de geldautomaat in de supermarkt openbreken. Het is onduidelijk of dat is gelukt... De politie van Nieuwegein zoekt nu naar de daders met een helikopter. De oud-directeur van het Noorse Nobel-instituut heeft er spijt van... dat Barack Obama in 2009 de vredesprijs heeft gekregen. Volgens Ger Lundestad was de prijs bedoeld als steuntje in de rug... voor de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president. Maar heeft Obama de belofte niet helemaal waargemaakt. Dat staat in een boek van de oud-directeur over zijn 25 jaar bij het Nobel-instituut.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 Dit was Den Wij Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Buntschoten, 9 kilometer. Na een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij zoeterwouwde 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoeverdorp, 7 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Voorburg 11 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij knop het Benelux 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar afgesloten. En ook veel vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 16 kilometer. Tot zover de verkeers.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Have wondered why when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 Ja, we zijn maar als we terugkijken naar week begonnen. Terugkijken vertel. Nou uh, ja, raadsperiode. Vertel. Nou ja, in ieder geval, we hebben natuurlijk een We storm natuurlijk een flinke storm gehad, uh, de zomerstorm. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een te een beetje een beetje een beetje nou dat komt natuurlijk uh, oh, wel doet... in de raad straks, hè. He? Dus het is gebeurd, hè. Oh, Oké, okay. is het niet dat zij er enige schuld aan hadden? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nou, als je, als je het echt over de raad wil hebben, dan is het ook uh, luisteren. En storm? Uh, en het gunnen, dus de storm die Wa geweest is. Was he? dat de, wat je bedoelde, raadsperiode en storm? Ja, ja, ja, zo kun je het ook noemen. Ja, ja, Dat is wel een goeie van je, ja. Ja, ja, ja want ja. daar hebben... Het stormt we... af en toe wel eens, hè. Ja, Ik ja, wou ja, net ja, zeggen, daar hebben we het nodig van meegemaakt. en ook uitloggen, hè, en dat soort dingen Ja, maar ooit is toch een heel duidelijk ook burgerinitiatief geweest. Ja, ik en ik weet het. En gezegd jongens, stop ja, daar nou mee. Ik weet nou is het. Nou is grens bereikt. Doe nou eens waarvoor je dus uh, gekozen bent. En dan hou hier eens mee op. Nou, is dat gelukt? Uh, afgelopen uh, periode niet. Laten we hopen dat het uh, vanaf uh, het nieuwe seizoen wel gaat lukken. Ja, maar dat, dat we elkaar niet uitloggen. Dat we naar elkaar luisteren. Dat we elkaar wat gunnen. Hè? Want dat, dat, dat, dat, dat maar is met ook moeilijk. Maar hopen alleen ben je er natuurlijk niet, hè? Met hopen alleen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee maar ja, je moet toch eens een keer hopen dat het wel eens een keer gaat lukken. Natuurlijk. Maar wat, wat doe je, je dan? Zeggen, je kan niet zeggen, we gaan het doen. Maar we zijn daar niet alleen. Nee. Nou, we zijn er met zeventien? 17. Ja, je gaat uit van de professionaliteit van de juist, deelnemers. Juist, juist, Ik vind juist, juist, ook dat juist, je dat mag verwachten. Je mag het verwachten, ja. ja.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 Ja, ja, ja. Zit er een gouden wortel aan of zo? Ja, nee, nee, maar dat kost heel wat veel geld Hoeveel bomen boom. had je het over? 140. 140 door een half miljoen gedeeld? Dat zijn inderdaad de gouden wortels. Ja. Nee, maar het heeft ook met onderhoud te maken. Van, ja. gemeentepersoneel uh, loopt het personeel loopt er toch. En de goede omgeving van de bomen, dat moet 120 centimeter in het vierkant zijn...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 Want nou ja. dan uh, groeit je niet best meer. Ik, Daarna. ik, ik heb een kastanje in mijn thuis. En die heb ik zelf ingezet en die is helemaal groot, hoor. Ja, maar dat, ja, je, je ruimt nou, in de tuin, ja. hè? Dan ben jij de eerste vrijwilliger. Oh, je ja, ruimt in de tuin, hè? Ja. Daar gaat het om. <laughs> Kijk en als je hier op de stoep een uh, boomtje wil uh, plaatsen. Nee, dat kan niet. Nee, dan maar dan kan je niet zomaar uh, de grond in doen. Dat, en, uh, we hebben het over het terugplaatsen van Ja, ja, ja, ja, ja er stonden ja. dus bomen, dus ja. de plek is. Ja, het gaat er. is een terugplaatsing. En... Ja, nou ja, goed. Daar... Nee. Ja. Maar goed, wat is er nog meer gebeurd uh, als je terugkijkt op de afgelopen uh, raadsperiode? De, de brandkranen er, bijvoorbeeld. De brandkranen, daar, daar zijn we al eens een keer voor geweest ja. natuurlijk. Uh, nou, de VHK heeft ook gezegd: he. uh, van, uh, nou, daar moeten we toch naar kijken. He. Het moet goed zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we wel iets uh, aangewakkerd. En uh, daar is binnen de VHK natuurlijk over gesproken. Mm -hmm. he, zeker naar aanleiding van de bron in Bloemedal. En uh, ons onderzoek, natuurlijk, is zand voor naar de brandkranen die vast zaten, waar wij allemaal als in zat. En zijn de, de plannen al gekomen iets uh, mee te gaan doen? Nee, uh, uh, daar nou, zijn ze nu mee bezig. En uh, dat duurt altijd lang, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd, sommige denken, ja, het is een vies woord. Het lijkt net dikke stront. Ja, <laughs> zal maar niet weten. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja. wat dat betreft... Uh, uh, Waden door dikke wordt stront. Er wel wat uit, ja. ja, ja. Kwam nee, even, houden ik, wel... ik kwam even niet op de stroop. Nee, nee, nee. nee <laughs> jullie houden wel de vinger aan de pols ik. Ja, ja, ja. Zeker, zeker, ja. zeker. Ja, en het is natuurlijk jammer. Hè, we zijn natuurlijk al twee jaar bezig geweest uh, met de reddingsbrigade hè, de, de, Ja. En uh, vragen gesteld, schriftelijk vragen gesteld. Het verleden jaar... Uh,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 Ja, maar wat wordt gesu uh, zwaar gesubsidieerd door de gemeente Stomvoort natuurlijk. Oké. Okay. Over er bedragen? We zijn een... Uh, ja, weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, kon zijn. Uh, in ieder geval uh, het renningsvoertuig Dat is gesubsidieerd door uh, de gemeente en dan heb je toch gauw over... 45.000? Ja, ik weet niet hoor. 45.000. 50 zo, duizend je, euro. Zo'n voertuig. Ongeveer. Die Lentrovers. Ja, ja? Die ja? ja. Klopt. Uh, ik ja, denk ik, niet dat ik dat je weet niet precies de er... kosten daarvan. Ik denk niet hoor. dat je ervoor ja. hebt. Maar zo daar een ja. beetje die kant op. Maar nee, okay. de, dus de, de post in Zuid die is um, dermate gammel dat er iets moet gebeuren. Die is ja. levensgevaarlijk ja, die is gammel. Okay. Kijk, je, er komen natuurlijk uh, veel kinderen daar ook. Hè? Nee, ja. het, het waren dat die, die trappen. Het moet goed zijn. Ja, en Noord, en uh, in Noord is die ook niet al te best. Ja, het waren toch de trappen waar iemand uh, doorheen gezakt was. Dat was gelukkig dan een beetje laag. Ja, ja, ja. Maar je moet toch ook niet bedenken dat boven. Uh, niet... Dat uh, reentje helemaal uh, doorzakt. Ja, ja, ja, ja. Dus dit nee, Maar ook de, de, de, de, de stutten. Ja. Dus ze stutten nu steeds met uh, balken de onderkant.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 Dus we wachten uh, wat nog men, even af. Wat men precies gaat doen? Ja. En wie is men? Uh, de SRO. Tegenwoordig uitsteden ja, ja, de, de, de, de, de ja, Die je dat overneemt van de gemeente. Ja, ja. dat is SRO jongens. Want de nee, luisteren hebben uh, Juist. Dat wil ik even horen. Ja, zo ja en dat is Ik zal goed afkortingen meer... Afkorting is ja, een ja, drama in ja, ja, onze organisatie. Ja, ja, ja, ja. Ja, Zij klopt. zijn verantwoordelijk voor alle uitvoeringen van de gemeente ja. tegenwoordig. De SRO. Ja, ja, nou, de afkortingen zitten zo in je hoofd. Dat nee, is het we probleem. maken he. dagelijks misbruik van. Eh, ja, ja, ja, ja. Maar de mensen weten maar dat niet. SRO nee, komt weet dus dan met zeg maar, een rapport. Ja. En dan, dan wat. Wat moet... men gaat doen. Wat men gaat doen. Wat men dus, gaat uh, doen. Ja, dus dat, het gaat uh, ook gebeuren. De ja, toezegging ja, ja. van het verleden jaar van uh, de burgemeester. Ja. Heeft geleid dat men eind dit jaar. Uh, uh, een plan moet klaar hebben. Wat gaan men ja, dus ja, ja. doen met uh, de post Zuid?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 Oh ja, ja. Ja, maar... ja, want de lokale politiek is natuurlijk heel anders dan de landelijke de politiek, politiek. En, ja, en, ja, ja, en de ja. Partij van de Arbeid is natuurlijk ontzettend aan het afkalven, laten we eerlijk wijzen. Ja. En uh, ik denk dat je alleen maar sterker kunt maken door het samenwerkingsverband te intensiveren, laat ik het zo zeggen. Ja, op sommige uh, uh, zaken wel en andere zaken weer niet. Nee, dat, dat duidelijk. Uh, Noem eens een voorbeeld. Uh, bereikbaarheid uh, Zuid-Kinnemelon bij wijze van spreken. Ja, ja, dat is dan typisch uh, een, uh, een lokaal uh, item. voor betaalt 77.000 euro per jaar eraan. En, uh, voor welke bereikbaarheid? Uh, bereikbaar zuid kindermelon je bedoelt de wegen daar? Ja, natuurlijk. wegen, uh, de halve ringenhaal, de, de Maria-tunnel, waar, waar sprake van was. He, wat, uh, de, de Zeeweg, nu bijvoorbeeld? Wat nee, dat, nee, nee, nee, nou, nee, zeeweg dat, niet. Dat dat dat het, provincie, de provincie toch? Ja, provincie, ja ik, denk, ik snap dat uh, niet helemaal, want uh, uh, uh, uh, het is Nee, snellere bereikbaarheid van. Nou, wat heeft Zandvoort uh, uh, daarvoor invloed op? Uiteindelijk niks, want de automobilist je schiet er voor geen minuut mee op naar Zandvoort toe. Dus je betaalt eigenlijk alleen hm. verhalen aan muiden, velsen. En, en eigenlijk is dit jouw voorbeeld van... Dit, nou, nou, is, jawel, dit maar... is Sociaal Zandvoort uh, niet aantrekkelijk, nou. maar PvdA aantrekkelijker. Uh, Want ja, ik begin nu een beetje te voelen uh, uh, uh, door uh, wat, we uitgelegd, wat Henk uh, Keur uitgelegd heeft... Uh, ...verleden week uh, tijdens de commissievergadering. Dat men uh, daar toch wel eens nog eens keer in commissieverband goed wil over praten. Ja, als ik het zo hoor, kun je die 77.000 euro zo wegstrepen. Dan is hij bezwaar. kun je er ja. die bomen in voor zetten. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, Maar het is een heel verhaal. En uh, daar moet je Henk Keur uh, voor uitnodigen. Die, uh, die, nou, die zit er doen? helemaal diep in. Gaan we doen. dat gebeuren. En die weet uh, precies van hoe en wat. Ja. Uh, ja zou op iedereen zijn eigen dingetje. In, natuurlijk ja, ja. Ook, hè. Nee dat begrijp maar. Ook een beetje het in het algemeen. Uh, op dit gebied erin. van uh, de regenboogvlag. En, en alles wat die waar. Uh, ja, laten we het toch eens we accepteren. Dat mensen hè, dat mannen van mannen kunnen houden. Vrouwen van vrouwen. Of wat dan ook. Laten we het eens accepteren. En la, laat, nou ja, laat die uiting ook eens een keer zien. En, en dat, dat er ook niet meer dat... smaken zijn in het leven. Ja. Dan dat wij vroeger dachten. Dat ja we het, weten toch ook al het is dan één en twee, en uh, dat er ja. allerlei vormen zijn die Juist. gelijkwaardig ja, zijn. Ja, ja, Het is allemaal gelijkwaardig. Maar, het, het, het, het weet je wat je krijgt? Je hebt maar zeker het dat je hebt een vaderdag een moederdag en Je weet niet ja. hoeveel honderdduizend dagen nog even. Je hebt, je hebt drie dagen op één dag als je bij elkaar Ja, bent, ja, ik bedoel, ja, ja. Dit moet niet nodig zijn. Nee, als men uh, wat meer uh, accepteert van elkaar. Ja. Dat ja, is het, het allemaal in niet de nodig. De dat haalt, het, ja, daar hebben we, ja, die, we, ja, ja. Over. Dus we net over we gehad over natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar we hebben het nu wel over een andere orde van groot... dan een secretaresse dag. Dit is uh, wereldwijd, nou, die acceptatie. Dit, uh, dit die, is echt een punt ja, hoor. Ja. Ja. Discriminatie ja. is... Uh, ja. Kijk, we zeggen wel dat wij als Nederlanders heel veel accepteren. Nou, die maar tijd dit, ligt ver achter ons, ja. volgens mij. Ja. Wordt alleen maar minder. het bij, minder. teren ja, we op, uh, op het etiket wat we ooit ja. hadden. Maar ik denk dat dat reuze tegenvalt. Ja, we moeten ook wat meer accepteren van elkaar ja, Vluchtelingen. Licht. Ook, ook zo'n ja. punt waarop ja, ook zo jullie punt. samen elkaar gevonden ja, hebben. Ja, ja, ja. In dit opzicht. Ja, nou, ja ik, zit, ik zit wel eens te denken. He, van mensen die zeggen, ja, dat is die wilde ze. Ja. Die loopt te bleren. Stel je voor dat hier oorlog is. En wij zitten in hetzelfde schuitje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 tegelijkertijd ja, juist, structureel juist, kijken. Ja, uh, maar natuurlijk, maar, uh, maar, maar niet waar. Je hebt landen die doen niks. Over, worden overstroomd nu. Ja. Die kunnen die mensen gewoon niet meer helpen, zoveel zijn er. En het omgekeerde is ook waar. En het, ja. en het omgekeerde is ook waar. Ja. ja. Dus je, dat moet je onluchten. Ja, maar kijk, je zit nu in, in, in het dichtstbevolkte land van Europa zo'n beetje. Ja. Neemt niet weg dat je moet de mensen helpen, zonder ja. meer. Ja. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar Rusland.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 ook niet, maar want nee, zij houden nee, het moeten nee, doen. Nee, ik denk, nee, ik nee. denk dat dit, dat punt... Als zij lang niet planen, doen, dan doen wij Nou, afgezien ja. daarvan, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Juist, yes, maar zo... Uh, er zijn meerdere landen die die verantwoordelijkheid wel ja. nemen. Ja, hè, ja, Duitsland. Ja, ja. Gelukkig wel. Ja, even, ja, even naar Zandvoort ja, ja. nu, want daar ja, ja, ja, ja. zitten we voor. Die neemt dus kennelijk ook zijn verantwoordelijkheid. Uh, als het aan ons ligt wel. Ja. Dat is 22 september, komt die motie. Ja, die komt inderdaad. Beide. Beide moties. Beide. Ja.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 dat is zeker jammer. Jammer dat hebben op dat moment zin... al niet meteen gezegd werd: ja, dat is een goede hebben die gaan we ondersteunen. Hebben jullie al actief benaderd: van uh, dit gaan we doen, we krijgen uh, Dat de gaan we wel doen. We hebben natuurlijk nu net uh, in de commissie het naar voren uh, gebracht uh, dat deze moties 2 september uh, komen. Dus dat zullen we zeker wel gaan doen. En ja, uh, daar ben ik benieuwd, ze bellen. En dan ben ik benieuwd welke uh, partijen dat wel ondersteunen en welke niet. Ja. En dan is het meteen aan de kiezer te laten zien uh, uh, hoe men ergens over denkt. Oh, die zijn tegen die ja. tijd weer vergeten hoor. <laughs> dan neem dat van mij aan. Nou, je weet het niet. Uh, ja, ja. Nee, nee, nee. Nou, nou, nou ja, ik denk over een paar jaar dat, dat die vluchtelingen nog spelen natuurlijk. Hè, want het is niet in één keer opgelost. Nee. niet. Wij gaan het zien, de 22e september. En, ja. uh, en als je meer over die bereikbaarheid, uh, dan moet je Henk Kuma's uitnodigen. Die ja. weet er echt alles van. Ik denk dat je zometeen even met onze hoofd... Uh, ja, dat de redactrice moet praten over het uitnodigen van... Uh, en dan uh, gaan wij Ik wel We praten het zo wel even met ja, haar. Dat lijkt me een hele goeie. In ieder geval bedankt voor je komst. Bedankt ja, voor het gedaan. uitleggen. Ja, graag gedaan. En uh, nogmaals veel succes. Ja, een uh, fijn uh, weekend verder. We oh, eindigen met... Uh, uh, is dat This Magic Moment van de Drifters? Of zit ik? Ja, ik zit nu weer goed. Je zit weer goed? Ja. Nou, en dat wordt echt een magic moment, de 22 september. Dank je wel. Dag. Ja, precies. This magic moment. So different. than the summer night. Luisteraars, u luistert hier naar Goedemorgen Zandvoort. Het programma voor en door Zandvoort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 Ja, maar het had ook september-oktoberfest kunnen heten, maar dat, doen maar dat niet. Maar dat vinden ze in Duitsland niet leuk. <laughs> okay. Dus uh, we doen het toch een beetje na. Ja. En, uh, op dezelfde en wijze ook? Op dezelfde wijze. Dus van Biertafels en banken. Pakken bakken bier. Net... Eh, dames in, in uh, dimdol, eh. jurkjes en ja. de heren in lederhosen. Dus uh, pretzels en uh, braadworst, Alles is aanwezig. Zoals in München? Zoals in München.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 Het Ook is voor Carnaval. Wat een verschil bij vroeger. Eh, nee, de mensen die krijgen hier lokaal of worden die geïmporteerd? Uit Duitsland? De, <laughs> de Deerno zelf? Nee, die komen gewoon uit Zandvoort hoor. Ja, ja. Iedereen herkent ze. <laughs> ja. Dat had gekund. Nee, daar is wel een strenge selectie aan vooraf gegaan natuurlijk. Ja, ik begrijp het zeker, ja. ja. Want het moet wel passen zo'n jurkje. Ja. Ja.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 Ja, dus iedereen komt aan zijn trekken. Je kunt of het hier en-en maken... Ja, je maken, kunt een dag langer, dus je hebt een extra niet, niet. overnachting. We denken aan iedereen. Ja. Dus ook de pensioens die zullen er in de loop der tijd... omdat we dit zo plannen, merken dat wij nou ja, toch zorgen... dat er ook de dag daarvoor iets te doen is. Ja, want dat is natuurlijk altijd de, de, de vraag van de middenstand. Wat worden wij er wijzer van? Ja. Ja. Nou, wij adverteren en ja. zorgen dat de mensen een dag langer in zand voor staan. Ja, en ja. daar dus geld uit gaan geven, toch? Ja, dat is... Uh... En we hebben dit jaar een, een verschrikkelijk goed orkest. Die hebben we twee jaar, ook, twee jaar geleden ook, daar zijn we mee begonnen. Het Rooster Thaler Big Band. En die zijn helemaal gespecialiseerd in het Tirolse gebeuren. En dat is een band van meer dan twintig mensen. Dus er gaat wat gebeuren. W wat is zo speciaal? Wat is Tiroler muziek uh, specifiek? Ja, nou het is het, het echte bierfeest. Uh, het, het bierfeest. Het slagerfestival. Uh, slagers, ja, die ja. kant op. En ja. uh, allemaal met scherpe koper. Een leuke zanger is en een hele goede zanger. En er is ook nog iemand die een beetje een praatje kan maken. Dus dat is uh, alles is dat goed, komt helemaal ja. goed. twintig man dat is een grote band. Hele grote band. Ja? Ze komen ook met een bus. Die en komen. dan is, uh, ik mag geen reclame maken, maar ik doe toch. XL ja. biedt aan als sponsor dat hij... Uh,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 dan is er al een uh, opwarm rondje. Auf met... kids. Ja. Auf ja. ja. kids. Kidsloos. Ja. ja, kids, kidsloos. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En op die manier vermaak ik me. Dus heeft u gelijk ook antwoord op uh, waarom ik dit doe. Ja, nee, ik begrijp het. En, en heb je voor de toekomst nog meer van dit soort spectaculaire festijnen in, in gedachten? Ja, juist, ik juist, ik de, zieke, heel nou, Wij zijn in... informatie aan het, opwinnen, aan het inwinnen over uh, sterren op het plein. Dat is een programma van Avro Tros. Ja. En in mijn hoofd heeft Zandvoort ook al een keertje zoiets nodig. Dat zou je dan kunnen doen op het Venemaplein of op het Badhuisplein bij Maar het, bij in casino. samenwerking inderdaad met Avro Tros? Nou ja, of, dat of moet je, je inhuren. Manier. Dus, uh, ja. oh, okay. En nou doet het voorspel zich voor of, of dat het casino binnenkort 40 jaar uh, okay. Holland casino is. Dus misschien is dat wel, uh, misschien praat ik dus. voor mijn beurt, maar dat is dan zo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 Moest heb de ik ook iedere in de lucht. Iedere weekend houden. alles uh, van alles ge, georganiseerd. En dat oh ja, dit, het is gewoon leuk om te doen. Dit moet wel gefinancierd worden. En dan gaat het vanuit het, uh, hoe noem je het? Het Een SEP uh, haalt zijn inkomsten uit uh, subsidie en sponsoring. Ja, ja. Het gaat er wel over bedragen, denk ik. Het gaat over bedragen. Uh, ja, zo ja als ik deze festivals zou terugdraaien en je doet een.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 Dank Naar na het biertje zeker. <laughs> ja, ja, ja.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 Uh, woon je makkelijker in Italië dan in... Uh, nou ja, Londen kan natuurlijk ook nog. Daar ben je ook snel. Ja, maar, vanuit, uh, maar vanuit Amerika dat is het natuurlijk een stuk lastiger. Ja, is iets... Plus dat erbij komt uh, dat die... Uh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 Overigens is hij vandaag jarig. Nou, okay, oud is hij geworden? Uh, <tie> uh, nou, daar heb ik mij over verbaasd. <laughs> 70? Nee, 61. Oké. Okay. <tie> Zullen wij dan uh, of zingen nee, we of heb Nee, we gaan nee, de luisteraars moeten blijven zitten. We gaan niet zingen. Weer een gemiste kans. Tenzij jij zegt van ik kan me niet inhouden. nee, dat zeg ik niet.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 Ja, het is, een, het is een... Ja, het is een echte, echte bebop-tenorist. Ja, dus dus Benny Goodman, dat die doet to, toch geen bebop, dacht nee, ik. Nou, Benny Goodman was natuurlijk de, de, de bandleider ja. van... En, en samen met toen de tijd, uh, Glenn Miller... Ja. waren dat ja. de grote dat big leiders ja. eigenlijk. Absoluut. Uh, nee, bebop is van een latere periode. Ja, klopt. Nee, nee, ben, nou. Benny Goodman hij heeft natuurlijk zijn grote tijd uh, net voor... En, en tijdens de Tweede Wereldoorlog en net daarna aangehad. En daarna werden de kosten om een big band in stand te houden, die werden zo ontzettend hoog. Ja, dat ging niet meer. Nee, me dat bestellen. kon niet meer. Nee. En zo'n groepje van vier man is best te doen natuurlijk. En, en ja, dit gaat wel. Hoewel, er zijn natuurlijk nog wel prachtige big bands. He, we hebben in Nederland natuurlijk een fantastische big band. He, het jazz-orchest van het Concertgebouw. Ja. Dat bestaat nog he, steeds? Ja, zeker. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Maar ja, dat moet wel zwaar gesubsidieerd worden, denk ik. Uh, ja, dat wordt niet alleen gesubsidieerd. Maar die hebben ook uh, heel veel uh, vrienden. Mm -hmm. he, dus vrienden van het concertgebouw en die, die, die helpen dat natuurlijk ook. Desondanks hebben ze natuurlijk ook sponsors. Ja. Hè? En, en dat heb je nodig. Maar, met... maar in Duitsland de WDR, Big Band, ja, geweldig. De, de, de Big Band's van, vroeger van Michel Lecran in Frankrijk. En, je je en, hoort en, en ziet er zo weinig van in Nederland, hè?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 Ja, je ziet dus huh? weinig aanwas van jeugd die... Uh... Nou ja, Te weinig. Laat ik zeggen, uh, uh, degene onder de dertig... De die... dat die, uh, zou ik graag veel meer van willen zien. Maar ja, als ik dan zo kijk naar... laatst ik naar de stoons kijken. In Engeland, er zit van jong tot oud. Ja, maar nogmaals... Dat is een ander genre. Ja, maar, dan, ja, maar dan, nogmaals, beetje... dan, praten we, dan praten we over de stoons...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 omdat er een muzikant komt die zij geweldig vinden. Je nou, jaarprogramma ja, is heel gevarieerd. Ja, maar dan zo. krijg je een soort groepjesgedrag. Ja. Nou, prima. Gezellig. Hoe meer, hoe meer, hoe liever. Ja. He, dus we proberen, we proberen wel uh, iedere keer die combinatie te vinden. En het is natuurlijk altijd zo dat uh, vocalisten meer publiek trekken dan instrumentalisten. Dat is altijd zo geweest. Zangers en zangeressen spreekt natuurlijk wat meer aan. Mm -hmm.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 de Dag van dat uh, KLM okay, Open. Yeah. En, en niet alleen dat, maar de zeeweg die halverwege opgebroken is. Nou, yeah. we, hopen, we hopen met jou dat dit gaat yeah. lukken. En in ieder geval yeah. heel veel succes gewenst. Dank voor je komst. Komt helemaal goed. Ja. Dank voor je Dank uitleg. Je en uh, wij gaan uh, over tot uh, het afsluiten van deze ochtend. Dat doen wij door het bedanken van een aantal mensen. Wil jij dat doen, Ari? Wil, wil je ja, je dat wil ik wel. Ik, uh, ik, ik bedank uh, hierbij dan uh, Martijn, die voor de techniek heeft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 Geïnspireerd ja. geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Heel mooi en heel interessant. Ik vind het altijd weer knap, zoals de mensen dat weten. toen. mooi. Zandvoorts Museum weer, de historic Grand Prix tentoonstelling... tot en met 16 oktober. Ja, op, vandaag natuurlijk de Open Monumentendag... in de Protestantse Kerk van 11 tot 4. Let wel, ja. alleen vandaag en niet morgen. Ja, en natuurlijk de expositie in het Zandvoorts Museum. Uh, we hebben dan, dat is de tentoonstelling Ambacht en Kunst...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 U ziet, er was weer erg veel. Er is erg veel te doen in Zandvoort. En wij eindigen met... Een stukje muziek. muziek. En wij hebben daarvoor... Ik kan hem zo gauw niet vinden. Maar dat... Ge... Ramses Jaffi, Dat was hem. <ils falen> e uh, van de ene naar de ander of zo. Yeah. Dank, ja. <institutionalism> dankjewel voor de muziekkeuze. En Gerrie, euh, euh, wij wensen iedereen een ]ibly. goed weekend. En graag tot volgende week.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 Op de dag. Ook deze twee, blijven niet bij elkaar. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. Dan wil een ander, en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het, zo gaat het altijd aan. Zo gaat het. Aan.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 met een liefdespijn en het is een zonde Kijk de ene wil een ander your hair with your hands.